Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Israël en Hamas zijn via Qatar nog steeds in gesprek over een nieuw bestand. Een Israëlische delegatie was vanochtend op bezoek in het Emiraat, meldt de Times of Israel. Er zou zijn gepraat over een nieuwe gevechtspauze die moet leiden tot weer een ruil van gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen. Waarschijnlijk zijn de gijzelaars waarover nu wordt onderhandeld oudere mannen. Tijdens de eerste gevechtspauze zijn iets meer dan 100 gijzelaars vrijgekomen. Hamas houdt nog 136 mensen vast. Gisteren werd de strijd hervat, volgens Israël omdat Hamas de bestandsafspraken niet was nagekomen. De Tweede Kamer heeft in een extra bijeenkomst besloten tot een hertelling in Tilburg. In vier stembureaus in Tilburg was er na de Tweede Kamerverkiezingen een telverschil van meer dan 15 stemmen. Daarom moeten de stemmen in die vier bureaus worden herteld. Dat gebeurt vandaag. De kans is klein dat door de hertelling de zetelverdeling in de Kamer verandert. De Russische politie is gisteravond gaybars binnengevallen in Moskou en Sint-Petersburg. Officieel ging het om drugscontroles, maar waarschijnlijk zijn de invallen het gevolg van een nieuwe wet waarin de LHBTI-beweging als extremistisch wordt aangemerkt. Er werden invallen gedaan in onder meer een nachtclub en een sauna voor mannen. Bezoekers moesten zich legitimeren en identiteitsbewijzen werden gefotografeerd. Vanwege de nieuwe wet zijn in Rusland meerdere uitgaansgelegenheden voor LHBTI'ers gesloten. Hevige sneeuwval leidt tot problemen in het zuiden van Duitsland. Op de weg moeten hulpdiensten voortdurend uitrukken voor ongelukken. Rond München lag het treinverkeer gisteravond en vannacht plat, waardoor reizigers moesten overnachten in de trein. Ook metro's, trams en bussen reden niet. Op de luchthaven van München zijn alle vluchten geschrapt. Er kan daar waarschijnlijk tot morgenochtend niet gevlogen worden. Het weer bij ons: wolkenvelden, maar ook kans op wat zon. Het is 0 tot 3 graden. In de kustregio's valt soms een winterse bui waardoor het glad kan worden. In de avond en nacht: kans op mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Zo dadelijk gaan we het hebben over een NL-alert, want het is weer zo ver. Nou, Benno heeft daar alle informatie over, maar eerst deze van Brian Adams.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 Uh, dat weet ik niet. Maar uh, probeer het de maandag eens, uh, Rob. Dan horen we het volgende week van je. We gaan het doen. Zeker. Dank je wel, PNL. aankomende maandag, 12 uur. Ja. En al, alert. Dus uh, je bent gewaarschuwd. Ja. Nee, hoop, hey een, een dingetje, zeggen ze. Uh, denk vooruit. In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties.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 En denk, dat is denk vooruit.nl. En, okay. en die heb ik voor je voor me. En er staat inderdaad allemaal uh, verhalen en voorbeelden en uh, ik denk wel bruikbare informatie. Dankjewel. In de we found a room with.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 We're out, the feet are three feet off the ground Lost in love and we don't wanna be found It's just you and me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 No prenup, you're on your own. Divorce is a but the and choices, the poor or the fortress, ignore it you or forfeit. Say I'm crazy, cause you don't from tabbing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 Dat weet ik niet, erop. Uh, ik heb er in ieder geval nog nooit tegen gespeeld en ik heb er ook nog nooit van gehoord voor deze competitie. Oké, okay, nou ja, het is nog een uh, bescheiden nieuwe club. Uh, ze doen ook aan tennis trouwens, dus uh, je weet ja, nooit wat ze een... vanmiddag nog op het uh, veld uh, gaan doen ook. Ja, neem maar record mee. Ja. <laughs> wij, wij hebben ook een tennisclub, hè? Dat weet je. Ja, oké. Okay, ja, dat is... Uh, de, de, de, hoe lang is dat uh, al, dat uh, tennisclub erbij is? Ja, sinds vorig jaar liggen uh, die, die velden helemaal klaar. Kijk.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 Ik geef aan een uit voilà. Cause mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.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 Voor het vo goede vervoer en blijven drie trajecten beschikbaar. Nou, dat is niet zo belangrijk voor ons. Bij het bekendmaken van een nooddienstregeling... zullen ProRail en NS meteen een negatieve <laughs> reis een ge geven. <laughs> dus er gaat een nieuwe ja, nooddienstregeling... Ja, ja. en met de boodschap blijf thuis. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hij werkt, maar doet niet. Nee, ja, precies. Ja.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 I'm <laughs> Mm -hmm. Stop it. You don't want to quit, but you hear what you're feeling. Mm -hmm. Stop it. De disco uh, plaat van The uh, Brothers Johnson Jordersen met een uh, stamp.